Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Libië en organisatie Seawatch ruzieën over de dood van vijf migranten op zee. Bij een reddingsoperatie voor 140 vluchtelingen op een rubberboot... ...dwongen de Libiërs volgens Sea-Watch zoveel mogelijk mensen om aan boord te gaan... Vervolgens zou de kustwacht hard zijn weggevaren, waardoor de rubberboot met nog tientallen mensen erin omsloeg en vijf mensen verdronken. Volgens Sea-Watch heeft Libië de internationale regels overtreden, want het gebeurde in internationale wateren. De Libiërs zeggen juist dat de organisatie zich niet met de reddingsoperatie had mogen bemoeien. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat binnen tien dagen duidelijk wordt of de FDP en de Groenen daadwerkelijk een coalitie willen vormen met haar partij, het CDU-CSU. De verkennende gesprekken duren al zes weken en verlopen moeizaam. De partijleiders zijn vanavond weer bij elkaar gekomen. Merkel wil de komende tijd flinke vooruitgang boeken op de belangrijkste discussiepunten, financiën, klimaat en migratie. Ze heeft volgens Duitse media de andere partijleiders ook gevraagd niet langer te speculeren op nieuwe verkiezingen. De man die gisteren in Texas 26 kerkgangers doodschot bedreigde zijn schoonmoeder. Volgens de Amerikaanse politie had de 26-jarige oud-militair bedreigende sms'jes gestuurd. Zijn schoonmoeder kwam wel in de kerk, maar was er gisteren niet. De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht en schoot zichzelf in zijn auto dood. Een kaartje voor de veerboot naar een waddeneiland wordt volgend jaar toch niet duurder. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de BTW-plicht voor de tickets een jaar uitgesteld. Rederijen moeten volgens het belastingplan van het nieuwe kabinet BTW gaan betalen. De maatregel leidde tot onrust op de wadden, waarna de Kamer snel vroeg om die uit te stellen. Weer vanavond opklaringen en droog. De temperatuur daalt vannacht naar min 2 tot plus 2 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen eerst plaatselijk nog grijs. Daarna vrij zonnig en droog bij een graad of 9. Dit was Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu het laatste uur.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 Dear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 te weten wie u bent, meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aan schoud, meer dan dat, zo eindelijk. Was de prijs die u betaalde, heer? In een graf, verborgen door een steen, toen u zich gaf, verborgen en alleen als een rood, geplukt en weggegroeid. Dacht aan mij meer dan nooit, meer dan rijkdom, meer dan macht en meer dan schoonheid.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 Ik ga, orpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid naar in de straat en dacht aan mij.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 Je volgen naar uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zand.